AMB verkeersinformatie Er is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Noorderloos staat het stil over 2 kilometer. Een auto is daar een aanhanger verloren. En daar zijn weer andere auto's tegenop geknald. De weg is in zuidelijke richting voorlopig afgesloten. Tussen Lexmond en Noorderloos. Verkeer vanuit Utrecht naar Brabant rijdt het best om via de A2. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 31 oktober. Boe. Het is Halloween. Ik denk, wat doe jij nou? Goh, ik schrok zeg. Ja, hè? Echt wel. Ja, Sandy, daar gaan we het over hebben, is uh, bijna uitgeraast. Maar de gevolgen zijn groot. Wessel de Jong in Washington inventariseert de schade zometeen. Over de verlies op Wall Street spreken we beleggingsexpert Corné van Zijl. En met de directeur van de KEMA praten we over de verwoesting van het elektriciteitsnet in de Verenigde Staten. Bram Moskowitz heeft gereageerd op de beslissing van de Raad van Discipline. U hoort hem zo dadelijk. En over die beslissing van de Tuchtraad spreken we strafrechtdeskundige de Roos vanochtend. De tip over relschoppers in haren stromen binnen... bellen met de politie Groningen over de resultaten van opsporing verzocht. De Tweede Kamer is nu aan zet in het formatieproces. Joost Vullings hoort u over het debat van vandaag. Eerste Kamer heeft het prostitutiewetvoorstel teruggestuurd... naar minister Opstelten. De grootste frequentieveiling ooit wordt vandaag gehouden. Vanaf 10 uur bespreken de directeur van het agentschap Telecom. Dat is de organisator. Provincie Noord-Holland stelt de onderzoek in... naar aanleiding van de zaak Hoijmaijers. We hopen na negen uur de conclusies te hebben. En een mosselhandelaar weigert verkeerde mosselen... Uit de handel te halen. Ook daar hoort u meer over. Dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Het wordt langzaam duidelijker hoeveel schade de storm Sandy heeft aangericht... aan de oostkust van de Verenigde Staten. Enkele tientallen mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Huizen zijn verwoest, bomen zijn omgewaaid. De ravage is enorm. Het is ongelooflijk. Het is niet ik kan herinneren. Ik herinner me 1985, Gloria. Ik herinner me Hugo. Maar het uh, hasn't niet zo bad in een heel, heel long tijd. Meer dan 6 miljoen huishoudens in 17 staten hebben geen stroom meer. Schade loopt mogelijk in de tientallen miljarden. Gouverneur Christie van New Jersey denkt dat het ook nog wel even duurt voordat alles is opgeruimd. Er zijn huizen in de midden van Route 35. Je kunt ze op hun foundationen. Je kunt de amusement pier in het seaside park. De bakfum en de rollercoaster in the oceaan. No, like in de burgemeester Bloomberg van New York is geschokt door de schade die Sandy heeft aangericht. Hij vergelijkt delen van zijn stad met foto's die hij heeft gezien genomen na bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Complete huizenblokken die met de grond gelijk zijn gemaakt. He it as looking like pictures we've seen of the end of World War II is not overstating it. The area was completely leveled. Chimneys and foundations were all that was left of many of these homes. Het openbare leven in het gebied komt wel weer op gang. Twee van de drie luchthavens bij New York, die waren gesloten... gaan vandaag weer open. Bij de aanleiders, Samson heeft het regeerakkoord met de VVD verdedigd... tegenover de leden van zijn partij. Hij kreeg veel steun, maar er was ook wel kritiek. De partij houdt drie informatiebijeenkomsten... in de aanloop naar het congres van zaterdag. En daar moeten de leden dan ja zeggen tegen die samenwerking met de VVD. Ik vraag u om mee te doen. Want de kracht van Nederland heeft altijd gelegen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 Alleen de brugdelen moeten nog goed ingevuld worden. Ik vind het wel goed dat uh, de grootste blokken nu samen uh, uh, verantwoording gaan nemen. En, uh, en toch het beste ervan gaan maken. Het is een soort zakenkabinet. In de Tweede Kamer spreken de leden vandaag over het regeerakkoord. Kamerleden gaan in debat met de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos... over het verloop van de onderhandelingen. Advocaat Bram Moscovic gaat het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing... met vertrouwen tegemoet, zei hij bij Pauw en Witteman. Op voorhand heb ik altijd uh, vertrouwen uh, in, in uh, zowel een raad van discipline als ook in het hof van discipline. De raad van discipline had kritiek, flinke kritiek, op de manier waarop Moscovici zijn cliënten heeft bijgestaan. Dat noemt de advocaat wat overdreven. Er zijn vijf mensen die hebben geklaagd. Ik heb in die 25 jaar, ik denk wel, duizenden mensen bijgestaan. Totdat in de publiciteit is gekomen de kwestie met die verordening en met de fiscus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 Dat is uh, meteen duidelijk, lijkt me. Gelukkig zijn er ook nog beelden van hem als we zijn gezicht wel kunnen zien. Die ziet u hier. Hij heeft het nummer 98 gekregen. Wie herkent hem? Na de uitzending kreeg de politie gelijk 35 tips binnen. Zeven verdachten van die rellen in Haren zijn door die uitzending van gisteravond herkend. Australië breidt zijn troepenmacht in Afghanistan uit. Premier Gillard wil de komende maanden meer militairen sturen. Australië wil eind 2014 uit Afghanistan vertrekken en de extra troepen zijn nodig om de overgang te begeleiden. The Afghan security presence in outlying districts has expanded over the past jaar years with the growth of the ANSF. Insurgent attacks have fallen as transition proceeds in the province. Australia will adjust our military and civilian posture there. Er zitten op dit moment ruim 1500 Australische militairen in Afghanistan. Premier Gillard preest datgene wat zij hebben bereikt. Today, international terrorism finds no safe haven in Afghanistan. The 50 nations of the International Security Assistance Force, the 80 nations engaged in development and governance, the United Nations, our Afghan partners, we are all determined to make sure it never does again. De nieuwe militairen worden gestuurd naar de gevaarlijke provincie Uruzkan. Een van hen is deze soldaat die net vader is geworden. Het wordt niet makkelijk, zegt hij. Ja, very hard, but I guess they'll be right. Something there to fight for. Iets om voor te vechten daar, zegt hij. Er zijn tot nu toe 39 Australiërs om het leven gekomen in Afghanistan. De aardappelboeren zitten weer eens in de problemen. Doordat het de laatste weken veel heeft geregend, is het erg lastig voor de boeren om de aardappels te rooien. De boeren beginnen zich zo langzamerhand zorgen te maken. Nou, ik heb dus 10 hectare ruim aardappels en ik heb er misschien 0,1 hectare uit. Dat komt omdat oktober uh, is nat, maar het is ook uh, wat opvallend is, is het bijna iedere dag regend. Er zijn bijna geen periodes geweest van langer dan twee dagen dat het droog was. Problemen met de aardappeloogst komen vooral in de kustprovincies voor... omdat het daar deze maand het meest heeft geregend. In 2015 klinkt deze beroemde filmmuziek opnieuw in de bioscopen. Want dan komt namelijk de eerste van drie nieuwe Star Wars films uit. Veel mensen reageren enthousiast op het nieuws. Maar niet iedereen is positief. De diehard fans houden hun hart vast. It's just crazy. I don't, I do not understand how is this is going to work. The Anakin Skywalker thing is finished. They're going to pirate the Caribbean this shit up and it's going to be shit. I'm really confused <laughs> about this. Zo so is dat. Nieuws trouwens werd bekendgemaakt door Disney, want de multinational Lam Lucasfilm over. En dat bedrijf is vooral bekend van de Star Wars films en de Indiana Jones reeks. Oprichter George Lucas is trouwens wel enthousiast over de overname. It was a perfect match of two companies that are uh, constructed similarly, do the same kind of product. I'm feel completely confident that Disney, uh, you know, will take good care of the franchise I've built. Lucas zou 3,1 miljard euro hebben gekregen voor die overname. Door de storm Sandy waren de beurzen op Wall Street de afgelopen twee dagen gesloten. Nou, vandaag gaan ze wel weer open. In Japan is uh, druk gehandeld. Daar zijn de handelaren optimistisch omdat de beurzen in New York weer open gaan. Nikkei staat op een winst van 1,5 procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest voor de eerste keer vanochtend. Gaan we naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ongetwijfeld nog kleine oogjes van het lezen van het regeerakkoord. Want je hebt het nou wel helemaal ja. uit, denk ik. Hè? Ja, en ja, je ja, hebt ja, nog iets ja. gevonden. Nou, moet je eens luisteren, uh, ja, gisteravond natuurlijk schrikken hè, van de zorgpremies. Dat uh, is dan zo'n consequentie van, het is dus even doorrekenen van dat wat daar nou precies uh, staat. En uh, zo zijn er nog wel meer dingetjes waarvan je denkt van ja, wat is nou, zat ik gisteravond te denken, het aller allerergste dat wij die zorgpremie, dat het omhoog gaat of noem het allemaal maar op. Maar dan nog maar eventjes een groep waar we tot nu toe eigenlijk nog niet aan toegekomen zijn en die er volgens mij... Dat is mijn interpretatie, hoor. Het beroerdst aan toezijn van allemaal. En dat wordt samengevat in het, dus eigenlijk maar één zin. Oh nee, twee zinnen die er in het nieuwe regeerakkoord staan. Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. En dan staat erachter... Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties... die individuele hulp bieden niet strafbaar. Dus nou vraag ik me af. Ik heb een thermoskan koffie bij me. En ik bevind mij... In het zogenaamde tentenkamp in het Amsterdamse Osdorp mag ik nou die koffie hier gaan uitdelen of niet volgens dit, uh, volgens dat zinnetje particuliere, ja als particulier mag ik dat natuurlijk wel doen, hè? Maar weet je wat? Ik ga het gewoon eens even van Elias vragen. Elias, hallo. Hallo. Ben je een kopje koffie? Ja. Yes. Ga ik dat even halen. En doe je want een kop of koffie toe? Ja. Yes. Ja. Kijk, dat zijn al twee koppen koffie die ik hier vanochtend om kwart over zes uh, kwijt ben. Wij gaan uh, kijken hoe het met de mensen hier gaat in Osdorp. hoeveel mensen slapen hier vannacht? Um, ik denk uh, over zeventig. 70. Over zeventig. 70. Ja. Ja. En uh, hoe koud was het vannacht? Heb je een beetje kunnen slapen? Heel erg koud, ja. We kunnen niet, omdat die koud belasting op... Uh, in, in de kant, aan de andere kant. Ja. De wind blaast in de tent. Ja, ja, ja. ik snap het. Ja, En het kort. Ja. Ik ga voor jullie een kopje koffie inschenken, heren. En dan gaan wij vandaag eens even kijken wat, uh, ja, wat we met dat nieuwe regeerakkoord moeten. En uh, hebben jullie daar al over gepraat met elkaar, over het nieuwe regeerakkoord? Mm, ik nee. weet het niet. Ik weet niet meer. Jullie hebben wel wat anders aan je hoofd, denk ik, dan het nieuwe regeerakkoord. Ja. Ja, hè? Ja. We verwachten dat. Wil je suiker of en melk in de koffie? Ja. Allebei? Ja. En <laughs> you, sugar en milk? Ja, hier. Ja, ja oké. Okay. Ja, Marcel en Lara, want we gaan gewoon even beginnen met wat echt belangrijk is. En dat is een kopje warme koffie voor de twee ill illegalen... die hier dus straks niet meer door organisaties geholpen mogen worden. En hoe moet dat nou verder? Uh, we gaan proberen daar wat meer duidelijkheid over te krijgen... voor zover er nog ruimte in dat akkoord zit. Want ik geloof dat het gewoon wel duidelijk is wat daar staat. He? Toch. Ach, 12. We, gaan ja, we gaan je ja. volgen. Mark Robin Visser, hij is ja. in Amsterdam in ons dorp in het tentenkamp. Daar en heeft het vanochtend over illegaliteit, plannen van het kabinet... en misschien ook nog wel het kinderpardon. Tracy Ullman hoorde u met They Don't Know. We zouden het bijna vergeten, maar zondag staat New York... in het teken van de jaarlijkse wereldberoemde Marathon. Maar gaat die wel door naar Sandy? Duizenden Nederlandse hardlopers doen eraan mee... en leven toe naar dat evenement. Arjen de Man is van Marathon International. De deelname van ongeveer duizend Nederlandse lopers... regelt die organisatie. Meneer de Man, goedenavond voor u, nacht al. Goedemorgen inderdaad. Want u zit in het hartje van New York. Nou, eerst maar eens om u heen kijken. Wat ziet u? Uh, nou, op dit moment is het vrij rustig op de straten van Manhattan. Ik zit hier uh, uh, in Midtown Manhattan en uh, het is hier rustig. Het is, uh, vandaag overdag was het wel wat drukker dan, uh, dan, dan gisteren. Toen uh, New York toch echt al een, een spookstad was. Maar vandaag is het leven wel weer uh, wat, uh, wat op touw gekomen hier in middame Manhattan. Maar het is nog steeds wat rustiger dan normaal. Heeft u, uh, meneer de man, een goede hoop dat de marathon doorgaat? Want ik heb begrepen dat de burgemeester het graag wil, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Wel de New York Roadrunners, dat is de organisatie die de marathon organiseert, als de burgemeester, um, ja, willen graag dat de marathon doorgaat en uh, laten zien dat New York er snel weer boven is, uh, na deze grote klap van, uh, van Sandy. Um, en uh, ja, dat is ook gewoon uh, voor ons nog het plan, dat alles uh, doorgaat zoals dat gepland is. Maar wat moet er dan nog gebeuren als u kijkt naar de staat van uh, New York, delen van New York, Manhattan bijvoorbeeld? Wat, wat, hoe, zou het kunnen?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 Uh, dat is uh, net over de Verozano brug uh, uh, vanaf waar de, alle lopers zullen gaan starten. Um, ja, daar, zit, uh, daar ligt nog water en ook over andere stukken van het parcours het zal zeker hard gewerkt moeten worden. Maar ja, het is toch zeker uh, de eer van de New Yorkers uh, daarna om ervoor te zorgen dat heel snel uh, die plaatsen weer opgeruimd zijn en weer zo zijn zoals vroeger. Zodat uh, de start toch, uh, toch plaats kan vinden zondag. Ja, ja, oh, ja, meneer de, man, de burgemeester, uh, Lara zegt dat wil het dus wel. Maar moet, moet je het eigenlijk wel willen? Want er zijn natuurlijk ook doden gevallen. Er is een miljardenschade. Ze hebben daar misschien wel wat anders aan hun hoofd... dan een soort van hardloopfeestje. Nee, dat, uh, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat absoluut heel belangrijk is... dat dat goed overwogen wordt. Ja, dat is uh, natuurlijk moeilijk te, moeilijk te zeggen. Dat, dat is voor iedereen uh, anders. Of dat je dat moet, uh, moet doen. Maar wat New York heel erg graag wil laten zien is hoe heftig het hier ook is in New York, wat wij hier ook meemaken. Uh, wij laten ons niet snel uit het veld slaan. En wij, wij zijn New Yorkers en wij zijn sterk en wij gaan heel snel weer door. Dat is het verhaal wat de burgemeester heeft verteld. Dat is het verhaal wat uh, de voorzitter Mary Wittenberg, de race director, heeft gezegd van New York Roadrunners. Ja, dat is het beeld wat New York graag wil afgeven op dit moment. En um, ja, vandaar dat zij op dit moment voornemens zijn om die marathon toch door te laten gaan. Ja, en um, zijn er al veel Nederlanders gearriveerd? Want dat was natuurlijk de afgelopen dagen lastig. Maar ik begrijp dat de luchthavens inmiddels weer open gaan. Hoeveel Nederlanders ja. zijn er al? Ja, het is inderdaad heel lastig uh, vanaf zondagavond eigenlijk om hier in New York te komen. Toen is alles gesloten. Um, morgen zal de luchthaven, of vandaag, zal de luchthaven weer... Uh, weer open gaan en uh, zullen wij inderdaad onze eerste groepen gaan ontvangen. Dus wij hebben uh, heel hard gewerkt de afgelopen dagen om, uh, met, met de luchtvaartmaatschappij uh, in elkaar geweest om, om te kijken van hoe snel kunnen de luchthavens open, hoe snel kunnen de mensen hier weer heen. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is gelukt om ze vandaag uh, hierheen te krijgen. Dus dan, uh, ja, dan gaat het echt zeg maar uh, beginnen voor de Nederlanders hier uh, in New York uh, wat, de, wat de marathon betreft. Ja. Hebben ze een plekje om te slapen? Zijn de hotels wel weer in bedrijf? Ja, de hotels zijn inderdaad weer in bedrijf. Je ziet wel de hotels die wij uh, hebben gecontracteerd, zeg maar, uh, gelukkig wel. Je ziet wel dat er veel hotels, vooral in, um, uh, in Jersey, uh, hier ook een aantal in Midtown Manhattan, waar er een, uh, een kraan uh, dreigde om te vallen. Uh, dus in dat gebied zijn er een aantal hotels gesloten. Nou, die mensen zijn omgeboekt uh, naar andere hotels, dus er is wel een hoop uh, gebeurd wat dat betreft. Maar uh, uh, ja, onze hotels zijn uh, uh, op dit moment... Uh, en wel gewoon klaar om uh, voor de mensen op te slaan. Goed. Harjan, de man van Marathon International. Uh, wanneer is trouwens het definitieve go? Is daar nog een bepaald tijdstip voor gezegd? Of? Uh, vanochtend. vanochtend. Uh, zou er opnieuw een persconferentie komen. En uh, ja, nogmaals, ze gaan er geluid dat het doorgaat. En de, de, de, de burgemeester zou vanochtend nogmaals een persconferentie geven... waarin hij ja. dat uh, definitief zou gaan Goed. We horen ervan. Hartelijk dank voor je toelichting. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Het is uh, acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Terug naar eigen land. Twee jaar na zijn dood en twintig jaar na de ontdekking van de hemel. keerde Harry Moelis gisteravond even terug in de belangstelling. In het oude stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem. werd namelijk het logboek, of dagboek, gepresenteerd. dat hij bijhield bij het schrijven van zijn beroemdste boek. Zijn partner, Kitty Saal, kreeg het eerste exemplaar. En er kwam ook een gids uit over de Haarlemse tijd van Moelis. geschreven door Wim Vogel. Ja, we lopen hier op de Grote Markt en we lopen naar restaurant Brinkman... waar uh, je natuurlijk hier in de gevel de gevelsteen ziet ontworpen door Sem Harts. De staat op de Sociëteit Thijssenband kwam hier in de kelders bijeen... van maart 1950 tot mei 1970. De oprichter is Boomans en Moelies was hier vanaf 1953 een zeer geziene gast. Hier was dus het begin van het begin... Uh, de eerste dertig jaar van zijn leven heeft hij in Haarlem gewoond. En eigenlijk zijn heel veel verhalen, romans, gelieerd aan ja, de plek waar wij hier staan. Hier in deze stad is ontstaan uh, Archibald Strohalm. Hè. Dat speelt zich af op dit plein in de Maar Het beroemde verhaal, het zwarte licht. We kijken tegen de toren van de Bavo aan. Nou, uh, Maurits A Akelei, de beroemde bijer die speelde in die toren... Uh, we kijken tegen het beeld van Koster aan. Het beeld en de klok beschrijft hoe Moelies uh, samen met Koster, die van zijn standbeeld, van zijn sokkel komt, met bronzen tred door de Grote Houtstraat naar de Halemerhout loopt. En hier speelt natuurlijk ook een belangrijk gedeelte van de aanslag zich af. Het laatste beroemde boek dat eigenlijk helemaal in Halem gesitueerd ja. is. En kijk dan boven ons, boven het plein, de hemel waarin Moelies dit allemaal uh, welgevallig toeschouwt en aanschouwt. Kijk, en, uh, je kunt natuurlijk uh, je afvragen of al die uh, mythologische verhalen van Moelies uh, nog wel uh, te lezen zijn. Uh, je moet ze lezen. En dan moet je denk ik aan de, een belangrijke figuur aan, uh, in het uh, leven van Moelies denken, Boomans. Boomans zei altijd, wie sneeuw onderzoekt, houdt water over. He, de mythe is op zichzelf aardiger dan de harde realiteit. Ik denk dat Moelies dat uh, ja, toch zijn hele leven wel... Uh, is, heeft nageleefd. Dan is daar in een Haarlemse raadzaal het logboek, Kitty Saal. Dat is terug naar de begintijd van het begin. Ja. Een dubbele making-of: ja. namelijk van een zoon en een magnum opus. Ja, nee, daarom. We waren beide zwanger. Wie maakt dat? Nee, <laughs> niemand toch? Nee, het is een heel bijzondere tijd geweest. Mensen kunnen meekijken in, in, in hoe, dat, hoe het bij Harry ging, hoe Harry werkte en, en hoe Harry zwanger was van de Ondek van de hemel. Henk Prupper, uitgever bij De Bij. Is dit niet een beetje een late making-of? Nou, het is uh, misschien een late, maar... Dit logboek is een boek waar we Mollys van een zeer onverwachte zijde zullen, zullen leren kennen. Namelijk als een uh, superieur ironicus en vooral iemand die zichzelf ironiseert. En het schrijven ook ironiseert. Terwijl hij natuurlijk tegelijkertijd ook weer, zoals dat hoort bij Harry, de grote schrijver uh, uithangt. En ook hoe jullie zoon toch ook in de ontdekking van de hemel terecht kwam? Een beetje. Ik bedoel, het idee van de zoon was er al nog voordat ik zwanger was. Dus er was al een, een Quinten. Maar natuurlijk heeft Harry dat wat er onder heen gebeurde gebruikt in... Wat hij no of om het zo mooi mogelijk en zo echt mogelijk te laten zijn. Het grappige is, in dit boek ontvouwt hij hoe hij tot de computer komt. En het grappige is dat het ook maximaal verbonden is met zijn filosofie. Hij dacht dat een computer betekende dat je als schrijver niet meer op dezelfde manier als met de pen dingen kon veranderen. Hij kwam er ineens achter dat een tekstverwerker... eigenlijk de allerbeste manier is om alle wendingen, alle speelsheid... alle lagen die hij in een boek wil aanbrengen... om die juist te kunnen presenteren. Uh, en hij beschrijft op, vind ik, flonkerende manier... meteen in het begin van het boek dat hij zich vergist heeft. En de grote schrijver die zich vergist, wat is er beter dan dat? Wij dringen dus nog dieper door in die hemel... We dringen door in de hemel. Of we hem daar zullen ontmoeten, hangt af van de verbeelding van de lezer. Rijkmoeders, De Hemel en Haarlem. Verslag van Stad van Jeroen Bielert. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De derde ronde van het toernooi de KNVB-beker... zorgde de amateurs van ADO 20 voor de grootste verrassing. De eerste divisieclub Eindhoven werd met maar liefst 6-1 weggespeeld. Al na 13 minuten stond het 5-0. Later bezoekers dachten dat het scorebordstuk was... maar ADO 20-trainer Martin de Groot wist wel beter. De 1-0 viel al heel snel en uh, Eindhoven was helemaal van slag. En ja, door, door ons spelletje, uh, zeg maar, uh, we zijn een hele combinerende ploeg, uh, kwamen we echt binnen, binnen 10 minuten op 2, 3, 4 en 5-0. Dus uh, ja, fantastisch. Ja, toen werden ze wakker bij de tegenstander. ADO 20 schakelde in de vorige ronde al een andere club uit de eerste divisie uit, Almere City. En droomt nu al van de volgende opponent. De groot heeft eigenlijk maar één wens. Nou, ik hoop in ieder geval uh, op een thuiswedstrijd. Want uh, we hebben een fantastisch publiek. En uh, als je dan een thuiswedstrijd kan loten tegen een hele goede tegenstander voor vijf, zesduizend man, ja, dat is natuurlijk een, een droom die, uh, die je misschien kan uitkomen in Heeskerk. Dus daar, daar, uh, daar ga ik voor. En ook Rijnsburgse boys deden van zich spreken. Op eigen veld werden de profs van FC Emmen uitgeschakeld. Wel na het nemen van strafschoppen. Ado Den Haag werd uitgeschakeld door FC Groningen. De Euroborg won de thuisklub met 1-0. <coughs> pardon, door een treffer van Michael de Leeuw. Belangrijke overwinning voor FC Groningen. Want trainer Robert Maaskant vindt de beker belangrijk. Voor een club als Groningen is dat, uh, is dat echt, echt een prijs. En, en ja, vooral de route er naartoe. Uh, Wordt het interessant, de achtste finale, kwartfinales, dat zijn voor, voor Groningen hele grote wedstrijden. Uh, en dat hebben we de spelers ook voor ogen gehouden. En verder bereikten Ahead Eagles, Cambuur en FC Dordrecht gisteravond de volgende ronde. Blijf bij het voetbal, want Schalke 04 heeft zich eenvoudig geplaatst... voor de achtste finales van het Duitse bekertoernooi. De ploeg van trainer Huub Stevens won voor eigen publiek... met 3-0 van Sandhausen uit de Tweede Bundesliga. Ibrahim Affelay en Klaas-Jan Huntelaar... zorgden voor twee van de drie Schalke treffers. Tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde bereikt... van het Masters-toernooi in Parijs. Hij boekt een knappe overwinning op de Oekraïne Alexander Dolgopolov. Nummer 18 van de wereld. Sijsling won met 6-4 en 6-2. En speelt nu in de tweede ronde tegen de Servier Janko Tipsarevic. En de volleybalsters van Sliedrecht Sport zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi om de CEV Cup. In eigen huis was Baku opnieuw met 3-0 te sterk. De eerste wedstrijd in Azerbeidzjan was ook met 3-0 verloren. Sliedrecht gaat nu verder op een wat lager internationaal niveau. De Challenge Cup. Radio 1. Het NOS Journaal. 7, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De luchthavens Newark en JFK in New York gaan over een paar uur weer open. De vliegvelden gingen maandag dicht vanwege de orkaan Sandy. De derde luchthaven, La Guardia, blijft voorlopig gesloten. Het dodental in de VS door Sandy is opgelopen tot boven de 40. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing verzocht hebben gisteravond 35 tips opgeleverd. Zeven relschoppers zijn herkend. Op de website van het programma staan 50 foto's van railschoppers.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 En in Duitsland is een Fransman opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen in Marokko in 2003. Bij die zelfmoordaanslagen in Casablanca vielen toen 33 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Waar die Fransman van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Voordat we een paar dagen met onstuimig en nat herfstweer te maken krijgen, staat er vandaag eerst nog een droge en vrij zonnige dag op het programma. Verspreid over het land komt vanochtend lage bewolking voor, waardoor de dag mogelijk grijs start. In de loop van de ochtend breekt de zon op meer plaatsen door. Vanmiddag trekken velden sluierbewolking voorbij en ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. De zuidenwind neemt in de loop van de dag toe tot matig, windkracht 3 tot 4. Aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig, mogelijk hard, windkracht 6 tot 7. De wind blijft ook vanavond en vannacht doorstaan en bij een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen komt de minimumtemperatuur uit rond 5 graden.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 Aan de B-verkeersinformatie. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen Knoopert everdingen en Noorderloos. Een auto is daar een aanhanger verloren en daar zijn weer andere auto's tegenaan gereden. Er staat richting Utrecht vanuit Breda een file van 6 kilometer voor Lexmond. Een verkeer richting Gorkum kan omrijden via de A2. Verder staan de files op de A7 Horen richting Amsterdam voor Purmerend 2 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen voor Echtold 2. Dan staat de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam Europoort voor Knopentvaanplein 2 kilometer, voor Spijken Nisse 3. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een aangevaren spoorbrug rijden er tussen Zutven en Bieren en tussen Zutphen en Apeldoorn geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Partij van de Arbeid houdt deze week drie bijeenkomsten in het land... om het regeerakkoord uit te leggen aan de leden. De eerste bijeenkomst, gisteravond in Utrecht, reageerden ze welwillend. Verslaggever Wilco Boom was er ook... en hij zag dat slechts één lid pleitte voor afwijzing van het akkoord met de VVD. Tevreden met het regeerakkoord en met de uitleg van Diederik Samson? Ik ben tevreden met het regeerakkoord, er zitten natuurlijk... Uh pijnlijke punten in voor de Partij van de Arbeid. Wat zijn die pijnlijke maatregelen? Nou duidelijk volgens mij de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. En uh, uh, andere ideologische punten als uh, het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat zijn punten waar we gewoon op hebben verloren. Wat, wat zijn wat u betreft de voordelen van dit akkoord? De voordelen van dit akkoord, um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu een stabiele kabinet uh, hebben. Ze dus waren door elkaar veroordeeld, uh, min of meer door de kiezer. Uh, Iedereen heeft het ook uitgelegd. Ik noem even een willekeurig rijtje. Uh, kortere WW. Minder geld voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, minder kinderbijslag. Uh, geen gratis schoolboeken meer. Duurdere zorgpremies voor veel mensen. Uh, goed gedaan door de partijleiding. <lacht> <lacht> ja, op die punt hebben we gewoon verloren. Punt. Dat was duidelijk. Maar we hebben ook dingen voor teruggekregen. En dat is ook al duidelijk geworden. Nou ja, dus geven en nemen, dat is natuurlijk het hele punt. Ja. Omdat... Uh, overal, uh, nou, de, de armeren onder ons uh, er iets op vooruit gaan. En overal, de rijken er iets op achteruit gaan. Dus wat mij betreft is dat uiteindelijk, als dat de conclusie is, dan hebben we het goed gedaan. Ja. Meneer Samson, viel het tegen, de kritiek van de leden? Nee, het was zoals verwacht. Uh, wij zijn een kritische ledenpartij. Met leden die zo'n akkoord goed lezen. Voor hun mooie punten eruit halen, maar voor hun ook de pijnlijke punten eruit halen. En niet bang zijn om die aan mij voor te leggen. En dan van mij een goed antwoord verwachten. Er waren leden die keerden zich tegen die bekorting van de WW. Uh, anderen hebben grote moeite met uh, de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn toch hele lelijke dingen voor de PvdA? Dat klopt. En ik heb ook grote moeite met die bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Maar in het geheel van het akkoord en ook als je kijkt naar de modernisering van de ontwikkelingssamenwerking... die wel een kans krijgt, accepteer ik ook die maatregel. Maar ik verheel niet dat, wij, dat dat voor mij als een steen op de maag ligt. Maar denkt u dat de leden er uiteindelijk mee akkoord zullen gaan? Nou, daar kan ik niet op vooruitlopen, maar ik heb een goed gevoel. Zaterdag is dat congres. Um, er wordt natuurlijk langzamerhand ook steeds meer bekend over dat regeerakkoord. Jazeker, en daar komen ook punten uit die voor de Partij van de Arbeid positief zijn en punten die voor de Partij van de Arbeid minder makkelijk zijn. Die sterk oplopende zorgpremiekosten, is dat ook een winstpunt voor de PvdA? Jazeker, want dat betekent dat we de kosten in de zorg, die flink oplopen, eindelijk eens eerlijk gaan delen. Tot nu toe was het zo dat iedereen evenveel premie betaalde, ook mensen die een ton verdienden versus mensen die 20.000 euro verdienen. Eindelijk krijgen we het nu voor elkaar dat we wel een inkomensafhankelijke premie realiseren. Daar ben ik blij mee en daar ben ik zelfs trots op. U noemt nu 20.000 euro 100.000 euro, maar mensen gaan al meer betalen vanaf 50.000 euro. Ja, als je als traditioneel gezin waar één iemand werkt en de ander voor de kinderen zorgt... meer dan 50.000 euro gaat verdienen, ja, dan ga je iets meer betalen. Als je met z'n tweeën geld verdient in een gezin, dan is het vanaf 71.000 euro. Dat zijn ook bedragen... Waarvan, waarbij we van mensen mogen vragen om een iets extra bijdrage te leveren... zodat mensen met een heel laag inkomen er iets op vooruit kunnen gaan in deze crisistijd. En u denkt dat dat goed uh, valt bij, de, bij uw achterban? Ik weet zeker dat het bij onze achterban zeer goed valt, ja. Mag ik u even iets vragen? Ja, tuurlijk. Want u was de enige hier die zei, ja. stop, niet doen dit regeerakkoord. Waarom niet? De uitdagingen waar we voor staan als we zien hoe erg de problemen zijn... wat er gebeurt in Zuid-Europa met het neoliberale economische beleid... Als we zien wat er gebeurt met de klimaatverandering, de modellen... de prognoses die er zijn, dan is het er echt een rampscenario. We zitten echt op de Titanic en de ijsberg die, die, die is in beeld. En dat was dus dat ene lid van de Partij van de Arbeid. Al die andere leden kunnen nog op twee andere informatieavonden terecht... of bijeenkomsten terecht. En dan zaterdag wordt de knoop doorgehaald... op het congres van de Partij van de Arbeid. We nemen u mee naar Moskou. Knellende wetgeving, arrestaties en de ontvoering van een lid van de oppositie... Vladimir Poetin laat er in zijn derde termijn als president van Rusland... geen gas overgroeien. Hij biedt de vorig jaar opgekomen oppositie in zijn land geen centimeter ruimte. Maar die oppositie is zelfbewust en ook bereid om risico's te nemen. Met als gevolg dat het gevecht steeds harder wordt. Het is de dag ter herinnering van de slachtoffers van politieke onderdrukking. Over de onderdrukking door Stalin. Maar de huidige oppositie vergelijkt die periode... Maar al te graag met de onderdrukking, zoals ze dat noemen, door Vladimir Poetin, de huidige president van Rusland. En hoewel de ijzerregen maar door blijft vallen, zijn er denk ik toch naar ik schat een uh, 1500 mensen bij elkaar gekomen hier in het nieuwe Poeskin-park in Moskou. Mensen die de Sovjetperiode hebben meegemaakt, mensen die zelfs de Stalin-periode nog hebben meegemaakt. Maar ook hele jonge mensen, zoals dit meisje hier. Je bent jong. Waarom ben je op deze bijeenkomst? Ik ben heel bezorgd over wat er aan de gang is met politieke gevangenen, met politiek en de algemene situatie in het land. En dat heeft niks met leeftijd te maken. Sinds een jaar is er een grote protestbeweging in, gang, in gang gekomen in Rusland. En nu wordt daar keihard tegenop getreden. Hoe lang kan dat doorgaan? Ik denk, Zegt eerlijk gezegd dat het protest alleen nog maar zal groeien. Want het begon als een soort van liberaal protest voor vrije verkiezingen. En wat we nu zien is dat het meer en meer een sociaal protest wordt. Een sociaal protest tegen de maatregelen die er, van de regering die slecht uitpakken voor de mensen. Ik denk dat de vakbonden er op een gegeven moment bij betrokken zijn gaan, gaan raken. En dat het dus groeit en groeit en uiteindelijk kan leiden... Tot... Zoals het gaat met de protesten die groeien en groeien... zal het uiteindelijk leiden tot revolutie, een sociale revolutie... en als het aan mij ligt, een socialistische revolutie. Toch lijkt het overdreven om de periode van Jozef Stalin in de jaren 30 van de vorige eeuw te vergelijken met de periode van nu onder leiding van Vladimir Putin. Want in de jaren 30 van de vorige eeuw verdwenen er miljoenen mensen. Ze werden vermoord, ze verdwenen in strafkampen of ze verdwenen gewoon spoorloos. Het is een, uh, een oudere vrouw die hier uh, met een, ja, een soort van grafkrans uh, omhoog staat. Uh, ze staat te bibberen van de kou. Ze komt helemaal uit, uh, uit Rostov. Ze, ze komt hier elk jaar ...om de slachtoffers te herdenken van die periode, van die Stalin-periode... ...waarin veel van haar familieleden zijn omgekomen. En ze zegt, het is zeker in deze tijd ook belangrijk dat we die traditie voortzetten. Uh, betekent dat ook dat u bang bent dat die, tijden, dat die vreselijke tijden van Stalin weer terugkomen? is nou, natuurlijk... Uh... Ja, zeg ze, daar ben ik eigenlijk wel heel erg bang voor. Ik ben vanaf 1989 actief, politiek actief, voor de mensenrechten actief. We weten wat er sindsdien gebeurd is. Er is een korte periode van vrijheid geweest. En nu gaat het weer helemaal mis. Ja, dat wordt wat daar in Rusland. Een reportage van correspondent David Jan Godver. 66 jaar wordt hij vandaag, Hans Breukhoven, oprichter en eigenaar van winkelketen Free Record Shop. Maar nou vandaag doet hij een stapje terug en draagt hij na 40 jaar de dagelijkse leiding over aan Herman Hovenstad. De platenboer van Nederland, zoals de ondernemer ook wel wordt genoemd. Verslaggever Jeroen Schutteijzer zocht hem op in Capelle aan de IJssel. Hoe lang is dit uw wegkamer geweest? Ja, nu, plusminus 25 jaar dat we hier zitten. Zo lang werk ik in deze kamer. En ik blijf hier ook in deze kamer werken, hoor. alleen wat minder uren dan tot nu toe. Ja, want u gaat een stap terug doen. Ja, we hebben toch een andere tijd dan tien jaar geleden. De mensen kopen minder muziek, onze games en films doen het goed. En de kosten worden niet minder. Uh, we hebben twee keer achter elkaar bij ons steeds een masterplan uitgevoerd. En helaas mensen uh, moeten ontslaan, afscheid moeten nemen van mensen die daar. Uh, ja, dat is altijd vervelend. Dat vind ik niet leuk. Dat is niet uw sterke punt. Nee, ik ben meer een bouwen dan iets afbreken. Een winkel sluiten begrijpt iedereen, nee, want een winkel die verlies maakt, die hou je niet open. Het is geen liefdadigheid. Maar het is mijn ding niet. Ik moet dit toch niet zien als uh, Hans Breukhoven verlaat het zinkende schip. Nee, zeker niet, alsjeblieft. zegt, doe maar een lol. Nee, nee, Friedrichersjob uh, is nog steeds een, een goedvarende boot. Uh, qua eigen vermogen en financieel krachtig genoeg om deze storm door te staan. Alleen, het moet minder. Hè? We willen een toekomst bouwen. Maar dat betekent niet dat we een zinkend schip zijn. 100% zeker niet. Ik zat net in de hal en die zie ik aan de muur. Die grote awards van Anouk, Marco Borsato, Iels de Lange... voor de verkoop van 50.000, 100.000 exemplaren. Dat waren nog tijden. Ja, dat waren goede tijden. Gebeurt nu ook al wel, hoor. Want ook van Adel hebben we er al in ruim 200.000, 250.000 verkocht. Er zijn nog wel toppers, maar het zijn er alleen natuurlijk veel minder. Is het romantische er een beetje af? Nee, nee, gaan we sentimenteel worden. Nee, hoor. Wel, Zaken doen op dit ogenblik in heel Nederland. Heel Nederland klaagt een beetje door het consumentenvertrouwen. Ja, en elke retailer heeft het best moeilijk op het ogenblik. En ik heb in de afgelopen 40 jaar dat ik die gedaan heb, drie crisissen overwonnen. Dus deze overwinnen we ook wel weer, zo is het niet. Maar het is alleen moeilijk. Ja, meneer Breukhoven, in mijn kast heb ik nog CD's staan van 42 gulden. En dat was gewoon oud materiaal van LP, dat werd op CD gezet. En de consument heeft natuurlijk jaren gedacht... we betalen daar veel te veel voor. Veel te veel. Als je rekent dat de cd heeft heel lang gewoon 40, 42 gulden gekost. En toen de, toen de euro kwam in 2001... was het eigenlijk 20, hè, 19, 90, 21 euro wat een cd moest kosten. En dat, is, dat zijn belachelijke prijzen. Ja, maar u zegt nu toch niet dat u jarenlang... te veel geld aan mij gevraagd heeft... Nee, dat zeg ik uiteraard niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij we hebben zelf ook altijd gezegd, de cd is te duur. en We hebben altijd zo goedkoop mogelijk de cd's uh, verkocht. Ik las dat u in de jaren tachtig eigenlijk het meeste geld heeft verdiend. En dat kwam door die retour-LP's. Wat was dat ook alweer voor truc? Ja, dat in Amerika werden LP's in conciliatie bij de winkelier neergezet. Dat betekent dat als ze niet verkocht werden, dan mochten ze terugsturen... En als ze dan terugkwamen, dan mochten ze niet meer in Amerika verkocht worden. En wij kochten dat per container in. Zo'n LP kocht u dan voor twee gulden en u verkocht hem voor tien. Kijk, dat is handel. <laughs> nou, dat lukt niet altijd, maar we hebben wel partijen. Een van onze mooiste is gevoet, ooit uh, Dire Straits. De blauwe dubbel LP. Mijn inkoper was daar en er was een hele partij. Er stonden 10.000 uh, van, uh, van die LP's. En die verkopen dan een leuke bij. zei, joh, ze kosten normaal twee dollar... Maar we doen kop of munt. Of je betaalt 3 dollar of je betaalt 1 dollar. Ik dacht, dat, was <lacht> <Hij won. lacht> dus dat is goed. Hij won. Het is al eens 1 dollar. Ja, die ging er over 9,95. En dat was nog goedkoper. Dat kost normaal 42 gulden. Voor 9,95 de deur uit. Bent u nou nog 100% eigenaar van dit bedrijf? Ja, ik ben er zeker met 100%. Uh... En u wordt vandaag 66. Waarom verkoopt u die toko niet? <lacht> en dan? Nee, ik heb uh, best een paar keer een onvoorstelbaar bod gekregen. voor een Shop. Ik ga het niet verkopen. Of de moeder in luisterhaal of zo. Nee, dat is trouw ook niet. Nee, het is, <laughs> het is niet. Ik verkoop het niet. Nee. Wat zou u ervoor moeten hebben? Uh, geen idee. Ik heb nog niet over nagedacht. Hans Breukenhoven geeft het dus nog niet op. Ook al zit het economisch wat tegen met die CD's. Een verslagwoording van Roenschutijzer. Waarom wachten tot de energiemaatschappijen windmolens neerzetten? Dat dacht uh, Harm Reitsma. Dat moet ook uh, met z'n allen kunnen, dacht hij. We spreken hem zo dadelijk. Laten we even horen hoe dat zit, Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg en dan vooral uh, op de A27? Ja, daar zijn de, de grote problemen vanochtend, Lara. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen het everdingen en Noorderloos. Een auto is daar een aanhanger verloren. Er zijn weer andere auto's tegen aangereden. De ravage is vrij groot. Waarschijnlijk gaat de weg pas om half negen weer open... Er staat daardoor een file de andere kant op, van Breda naar Utrecht... voor Lexmond 7 kilometer. In beide richtingen kan het verkeer beter omrijden via de A2. Verder is het op dit moment niet drukker dan gebruikelijk. Er is ook nog vertraging bij de spoorwegen tussen Zutphen en Dieren... en tussen Zutphen en Apeldoorn rijden geen treinen. Een spoorbrug is beschadigd door een schip. De vertraging is meer dan een uur. En verwacht je dat de problemen op de A27 uh, ervoor zorgen... dat er veel vast komt te staan, denk je? Ja, ja de Oloekste ochtendspits is meestal niet de drukste van de week... maar inderdaad door de problemen op de A27 verwacht ik uh, iets meer drukte. 150 kilometer rond half negen. Goed, tot later. Tot Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en hey. Marcel Oosten. Robin Visser is in Amsterdam in het tentenkamp in Osdorp... en heeft het regeerakkoord in de hand. En vraagt zich af wat hij eigenlijk ja. nog wel en niet mag. Wat mag nu wel en niet? Ik ben nu met Ilia op stap. En wat is your name again? Kylie. En Kylie en, uh, en Kylie die hebben een klein groen dekentje. wat ze nu samen om zich heen slaan. want ze hebben het heel erg koud. Jullie hebben de hele nacht uh, in een klein koepeltentje uh, geslapen. Ja. Dat gaat natuurlijk niet echt, hè, met deze temperatuur. Ja, het is heel, heel erg koud, hè? Ja. En we. we elke elk dag. En ik wakker aan dat hij. Die kant, die kant, ja. ja. Het is niet genoeg. Nee. Jullie hebben dekens en uh, slaapspullen gekregen van, van mensen hier, of niet? Ja, ja. Ja, ja, ja. maar uh, dit kan niet uh, beschermen van de koud. Dat heel erg. Ja, het is gewoon te koud eigenlijk. Het ja. Maakt niet uit hoeveel dekens je hebt. Ja, en dan staat er dus in het regeerakkoord. Even kijken. Um, particulieren en particuliere organisaties mogen individuele hulp bieden. Dat zou dus betekenen dat. Ik mag wel een deken aan Ilias geven, maar. Aan Ilias geven, maar ik mag niet dekens aan deze hele groep geven, want dan is het geen individuele. Hulp meer, volgens mij, is dat wat er nu in dat nieuwe regeerakkoord staat. Dus met andere woorden, uh, de mensen hier in dit kamp worden nu nog geholpen. Jullie krijgen ook voedsel. Ik heb uh, in de tent gekeken, jullie hebben ja. bijvoorbeeld heel veel appels en nog heel veel brood en soep gekregen en zo. Ja. Van, van wie krijgen jullie dat allemaal? Van, van die boeren en die mensen willen helpen. Uh, ze komen ook in Harlem, in andere plaatsen ja, in Nederland. Ja, ja, ook in de boeren, met Ja, ja. Er komt nu een auto langs met een heel raar geluid, maar dat weet ik niet wat het is. Ja. Ga door. Dus jullie worden wel geholpen, voor zover dat nog mogelijk is? Ja. Ja. Ja. We hebben... Uh, die komt goed. Ja. Ja. Jullie staan echt te rillen van de kou, uh, zie ik. Uh, maar goed, wat er dus in het regeerakkoord staat... is dat dat dus straks allemaal niet meer mag. Dat de mensen in Nederland jullie niet meer mogen helpen. Hoe moet dat dan verder? Ja, dit is, uh, is verschrikkelijk. Ja. Ja. Jij weet het ook niet. Nee, nee, nee ik weet het niet. Nee. Het is nou vannacht 4 of 5 graden geweest, hè? What are you going to do when it's starting to freeze? Freeze? Ja, yeah, When it gets colder. No, it's now colder and we need help now. Yeah. Really we need help now. Het is niet dry, you know, inside yeah. our, uh, our blanket, we sleep with jacket, with everything inside. We hebben de kleren aan en ze hebben dekens om, maar het is gewoon uh, niet warm te krijgen. Het zijn natuurlijk ook gewoon koepeltentjes die, uh, ja, waar wij in de zomer mee uh, gaan kamperen in mooi weerlanden. Maar die zijn natuurlijk helemaal niet geschikt voor, uh, voor Nederland en al helemaal niet. Voor deze tijd uh, van het jaar. Goed, uh, Elias, denk je dat er vandaag nog hulp komt? Komen er nog mensen hulp brengen? Ja, ik, uh, ik denk dat uh, hele tijd uh, hulp komt. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan wij wachten tot er hier uh, hulp komt. Voor zolang ja. dat nog kan. Ja, He? ja. Oké, okay. tot straks. Ja. Marcobijn Visser is vanochtend in het tentenkamp in Amsterdam-Ostdorp. Dan de windmolens. Ik meldde het al eventjes net. Een stukje windmolen kopen in Delcel om vervolgens je eigen stroom ermee op te wekken. 6000 mensen uit het hele land doen daaraan mee. Zij hebben in korte tijd 7 miljoen euro bij elkaar gebracht... waarmee twee windmolens kunnen worden gekocht. Zo maakt de initiatiefnemer vandaag bekend. En die initiatiefnemer is Harm Reitsma van de Windcentrale. Windcentrale? Wat moet ik zeggen, meneer Reitsma? Windcentrale, goedemorgen. Windcentrale. goedemorgen. Um, nou, Het is een bijzondere manier van, uh, van crowdfunding. Hoe werkt het? Een stukje windmolen kopen op afstand? Uh, nou, via onze website kunnen mensen een, een deeltje kopen. We hebben een windmolen opgehakt in 10.000 verschillende stukjes. Mensen kunnen één of meerdere stukjes kopen. En elk stukje geeft recht op een stukje productie van die windmolen. Uh, en één stukje van zo'n windmolen, we noemen dat winddelen, geeft ongeveer recht op één zevende van het verbruik van een gemiddeld huishouden aan elektriciteit. En wanneer heb je dan je investering terugverdiend, meneer Rijtsma? Dus ongeveer rond een periode van acht jaar. En waar hangt dat vanaf? Het eh, is dus onder meer de stijging van de energieprijs. Ja. Dus als de energieprijzen harder gaan stijgen... Dan verdien je, dan onder, je meer. Ja. Dan verdien je in feite meer. En als de energieprijzen gelijk blijven, dan verdien je iets minder. Dus daardoor kan je het niet precies zeggen. Maar eh, daar heeft het mee te maken. Dat is interessant, want het beeld bestaat toch dat windmolens vooral eh, op subsidie draaien? Nou, dat beeld is uh, door uh, onze minister-president uh, vooral uh, naar voren gebracht. Het klopt dat windmolen uh, subsidie krijgen. Mm -hmm. uh, dat geldt ook voor een heel groot deel van de fossiele uh, uh, opwek. Dus die krijgen zelfs nog meer subsidie op dit moment in, in Nederland. Uh, maar wij denken met ons model dat het in de toekomst uh, niet meer nodig is uh, om subsidie te krijgen voor windmolen. Want dan speelt u kiet, moet ik het zo zien? Uh, nou, het model van de windcentrale zit zo in elkaar dat er uh, geen geld nodig is van banken. Om de windmolens te financieren. Dus ja. daar is een groot voordeel omdat er geen geld gaat naar rente. Plus dat de mensen zelf hun eigen energie opwekken. Dus je haalt in feite de marge van verschillende bedrijven eruit, ook van de energiebedrijven. Ja, maar ik, wat ik bedoel eigenlijk is, je moet dat ding bouwen, uh, ja. je moet het onderhouden. Die kosten kunt u allemaal, dekt u met, met de bijdragers ja. van alle individuele klopt. deelnemers? Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. En dan maakt u ook nog winst daarna, of niet? Uh, ja, wij maken ook nog winst. En waar gaat Goed. dat heen? Uh, <laughs> Naar naar bedrijf. Gewoon, ah, de winstcentrale zelf is een normaal een, een, commercieel bedrijf. Waarom gaat dat niet naar de deelnemers? Want die hebben daar toch ook recht op? Die, die, die investeren nou, dit, toch op die manier in, in de windmolen? Dat klopt. De deelnemers zelf die maken winst, Dus dat is eigenlijk het voordeel van die terugverdientijd van acht jaar en ongeveer een rendement van acht procent. Maar de winstcentrale zelf is een bedrijf dat ook geld moet verdienen. Wat uh, is de beweging van uw klanten, weet u dat? Gaat het hen vooral om uh, die winst, dat financiële voordeel wat ze kunnen halen, of omdat ze het eigenlijk gewoon leuk vinden om dit, om dit zelf te verzorgen? Nou, dat weten we niet precies. Uh, mensen zelf zeggen uh, uh, dat ze het vooral doen omdat ze een stijl van steentje willen bijdragen aan een beter milieu. Uh, maar ik denk dat uh, het ook heel erg belangrijk is dat het financieel heel interessant uh, is om hierin te participeren. Ja. Dus een beetje een combinatie daarvan. Daarnaast is ook uh, een windmolen een eenmalige investering. De wind is natuurlijk gratis. Dus je weet ook precies waar je uh, aan toe bent voor de komende nou, 16 jaar. Uh, zolang de windmolen nog Ja, Maar weet u ook waar u aan toe bent? Want uh, zo'n windmolen moet wel ergens staan. Hè? Er zijn altijd weer mensen die eromheen wonen die het helemaal niet leuk vinden. Is er wel plek om, om uit te breiden om er nog meer neer te zetten? Ja, dat is absoluut de plek. Uh, de mensen gaan nu participeren in een windmolen die al staat. Die staat in Groningen, in Delcel. Uh, maar er is absoluut nog uh, genoeg ruimte in Nederland om uh, nieuwe windmolens te plaatsen. Daar uh, zijn uitgebreide studies naar gedaan. En die worden nu steeds meer in geconcentreerde gebieden neergezet. Dus niet meer verspreid uh, bij verschillende uh, nou, dorpen. Of uh, dat mensen er uh, snel tegenaan uh, fietsen. Maar uh, da daar in grote grote geïnteresseerd. Ik blijf niet verstandig nee. <hijs> tegenaan te fietsen. Goed, meneer Rijtsmaag, hartelijk dank. Het is ons duidelijk. Okay, Van joep. de Windcentrale. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Ja, dat kan pijnlijk zijn. Het uh, gaat naar het nieuws over de storm natuurlijk, um, Sandy. Het is volgens de Volkskrant net een oorlogsgebied in Manhattan... Zij ook al. Uh, hun correspondent stapte op de fiets om de chaos te bekijken die de storm heeft aangericht. Hij fietste onder meer over een verlaten zesbaansnelweg naar downtown Manhattan, waar de gevaarlijke compleet is. Overal liggen glasscherven, afgebroken verkeersborden, takken, zwerfvuil en water staat hoog. Stroom is uitgevallen in New York, is voor een deel een spookstad geworden. Autos zijn door het water van hun plek getild. Een man staat naar zijn doorweekte BMW te staren en vloekt aan één stuk door. Een hopeloze mantra van onmacht. Ja, ik zei, zei ook al, omdat de burgemeester van New York, Michael Bloomberg uh, de verwoesting in zijn stad vergelijkt met die in uh, Wereldoorlog 2. Met beelden, foto's uh, van het einde van Wereldoorlog 2. Vandaar deze opmerking. Telegraaf en de Volkskrant openen verder met afspraken... over de zorgpremie en het regeerakkoord. Zorgpremie explodeert, kopt de Telegraaf in niet te kleine letters. Jan Modaal gaat honderden euro's per jaar extra betalen. De Volkskrant schrijft dat de stijging een klap is voor de hogere inkomens. De krant haalt de berekeningen aan die de NOS gisteren maakte. De bijdrage kan oplopen tot 482 euro per jaar. Bij de KLM staan zeker 1300 banen op de tocht. Volgens de Telegraaf moet het vliegbedrijf de komende twee jaar verder afslanken om uit de rode cijfers te blijven. Het is voor het eerst dat het aantal van 1300 bedreigde banen concreet wordt genoemd. De vakbonden van grond- en cabinepersoneel kwamen gisteren met het cijfer naar buiten nadat het cao-overleg opnieuw was afgebroken. Het overleg lijkt muurvast te zitten. Mogelijk wordt pas eind november dooronderhandeld. De woordvoerder van KLM wil, zolang de onderhandelingen geen lopen, geen commentaar geven, zegt de Telegraaf. Financiële bedrijven dreigen te vertrekken uit Nederland als de plannen van de nieuwe regering worden uitgevoerd. Vooral effectenhandelaren zeggen niet te kunnen leven met de invoering van een belasting op financiële transacties. En ook vinden ze het maar niks dat er een bonus komt van maar maximaal 20% van het salaris, schrijft het Financiële Dagblad. Vanmiddag wordt de quote 500 gepresenteerd. Lijst met 500 rijkste Nederlanders. De nou, AD heeft de lijst al even ingezien en heeft iets opvallends geconstateerd. Voor het eerst is een vrouw de rijkste Nederlander. Het gaat om Charlene de de dochter van Freddy Heineken. Niets vermoedend rijden duizenden Nederlanders rond op een gestolen scooter, schrijft Spit. Het witwassen van gestolen voertuigen neemt enorme vlucht... en daarom staat volgend jaar een pilotproject om er een eind aan te maken. De stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit zegt dat alleen al vorig jaar... bijna 17.000 scooters zijn gestolen. Die worden door criminelen omgekat en doorverkocht als een tweedehands exemplaar. Wie zo'n scooter dan koopt, is de sigaar. Maar bij politiecontroles wordt dan ontdekt dat er is gerommeld. En de volgende die zij cadeautje mag uitpakken is... weer papa! Mama!